8 uur, aan ook met het NOS-journaal. China importeert geen babymelkpoeder meer uit Nieuw-Zeeland en Australië... vanwege de vondst van een gevaarlijke bacterie. Het Nieuw-Zeelandse zuivelbedrijf Fonterra maakte gisteren bekend... dat babymelkpoeder en sportdranken besmet kunnen zijn... met bacteriën die botulisme veroorzaken. Als het Chinese importverbod lang van kracht blijft... kan dat grote gevolgen hebben. Van al het melkpoeder dat China vorig jaar importeerde... kwam 90 procent uit Nieuw-Zeeland.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 In Tunesië zijn duizenden mensen de straat op gegaan om steun te betuigen aan de regering. De demonstratie in de hoofdstad Tunis was een reactie op protesten van tegenstanders van de regering... die het vertrek eisen van de premier en zijn ministersploeg. De regering wordt verantwoordelijk gehouden voor de moord op de linkse politicus Brahmi vorige maand. Weigert op te stappen. De betogers maakten duidelijk dat ze geen Egyptische toestanden willen en achter hun gekozen leiders staan.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 In de Amerikaanse staat Californië zijn zeker vijf mensen gewond geraakt toen ze naar de sloop keken van een oude fabriek. Ze werden geraakt door rondvlievend puin. Een man van 44 raakte een been kwijt. Mogelijk moest zijn andere been ook worden geamputeerd. Meer dan duizend mensen kwamen af op de geplande implosie van een energiecentrale in Bakersfield. Toen de fabriek instortte, vlogen stukken puin door de afzetting heen het publiek in. In Deventer begint vanochtend voor de 25e keer de grootste boekenmarkt van Europa. Naar verwachting komen dit jaar 120.000 mensen af op de 878 kramen met in totaal 6 kilometer boeken. Het thema van de jubileumarkt is zonder banaan geen boekenmarkt. Ode aan de bananendoos. Op de Deventer boekenmarkt worden bijna altijd bananendozen gebruikt voor het uitstallen van de boeken. De organisatie schat dat er ruim 8500 van die dozen op de markt staan.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 Hier houdt hij op. Mijn volgende boom gaat hij nog rustig door. Loop ik daar even naartoe. Leuk geluid, hè? Ja. Weet je wat het is? Ja, een cicade heb ik net gehoord. Ja. Ja, ik had het vorig jaar voor het eerst gehoord. Maar na, ja. aan de overkant, daar, daar zit er ook een in die grote. Heerlijk oh, zomersgeluid. Ja. ja. Ja, het heerlijk zomersgeluid van de kraakcicade is dit. Joost Huizing, die trof hem weer aan op de Wieboudstraat in Amsterdam. Als larven ooit uh, meegereisd in een boomkluid van de Franse Iepen. Meegelift vanuit Frankrijk dus naar Nederland. De eerste zaten zo'n beetje volgens mij in de buurt van de hermitage. Daar was toen voor het eerst dit gekraak te horen. En dat was in 2010. En ze kraken nog steeds... Mocht u nou denken, nou, dit gekraak heb ik toch ook in mijn achtertuin. Die kans is niet zo groot, maar dit geluid lijkt ook heel erg op het geluid van de groene sabelsprink aan. Dus nog even voor de duidelijkheid, dit is het geluid van de kraakzikade. Goedemorgen. Nou, hier bij Stadzicht, bij het Nadermeer. Geen wolkje aan de lucht. Het belooft... Nou ja, ik ben geen weervrouw, maar als ik het zo bekijk een prachtige dag te worden. Wij zitten tenminste lekker buiten. En zit u er al klaar voor? Tuinstoel gereed, kussentje erbij, drankje in de hand. En dan uh, kijken of uh, bijvoorbeeld de Kleine Vos dit jaar zegeviert. De Nationale Vlindertelling is begonnen. Uh, Afgelopen vrijdag en tot en met vandaag wordt er geteld. En zometeen geven we een tussenstands. Beren die moeten vechten met honden, dansende aapjes, dolfijnen die in circusjes kleine kunstjes moeten vertonen. Nou ja, je kunt het je nauwelijks voorstellen, maar dit soort middeleeuwse praktijk is in sommige landen nog altijd aan de orde van de dag. Maar er zijn wat successen geboekt in deze strijd. Tegen de martelingen. Of in de strijd tegen deze martelingen moet ik eigenlijk zeggen. Onder andere in de Oekraïne. Vorige week had ik het er al even over. Daar waren die berengevechten. Die honden die dan die beren aanvallen. En mede dankzij een petitie die ook op onze website stond. Uh, is daar een einde aan gekomen. Of gaat daar een einde aan komen. Daarover later meer. En dankzij de inspanningen van Femke den Haas. Die in Jakarta opkomt voor dansende makaken. Nog een succesje. Femke komt er zometeen alles over vertellen. Verder een live Columnist, Ik zag haar net al binnenwandelen. En waarom zoeken boeren vleermuizen? Ik ben Janine Oubring en tot 10 uur is dit Vroege Vogels. MUZIEK De deel, het rondo uit het harde concert aangerood van de Italiaanse componist Giovanni Paisello. Uitgevoerd door de European Union Chamber Orchestra. Terwijl er achter mij, geloof ik, ik kijk even om... een trein voorbij komt, ja. Mochten ze zich afvragen waar dat geluid vandaan komt. We zitten lekker buiten hier bij het nademeer. Het is er het weer voor. boeren Waluwe scheren nog over de laatste exemplaren. Goed, op expeditie naar een onbewoond... Eiland. Dat is uh, wat we vanochtend gaan doen, samen met Albert Beintema... de bioloog die we kennen, onder andere van de weidevogels... en van zijn boek over het waterhoentje van Tristan Cunha. Hij heeft een boek gemaakt over de bijzondere eilanden die hij bezocht... en, en ja, natuurlijk waar mooie verhalen over te zijn vertellen. Joost Huizing gaat met Beintema naar een heel onbekend... en vooral ook heel onbewoond eiland. Je moet ervoor naar Noord-Nederland... Ja, we zitten hier zo'n beetje op de grens van Drenthe, noordpuntje van Drenthe en Groningen. En hier ligt het kleinste natuurgebied van Nederland en het onbekendste eiland. Het eiland heet Klein Bollenbult. Het is een eiland in het riviertje de Drentse A. En niemand heeft er ooit van gehoord? Bijna niemand. Wij moeten uh, door dit riet heen gaan waden en dan kijken of we het kunnen vinden. Het riet is een beetje nat. Albert doet net alsof hij de weg kent, maar... Volgens mij was je er ook al een tijd niet meer geweest. Ik denk dat het vorige zomer is geweest. Dat we uh, naartoe zijn gelopen. Speciaal maar, voetboek. Je, moet zo beetje, ja, speciaal voetboek. Alle eilanden van de wereld een beetje bij elkaar. En dit is toch wel een van de meest aansprekende, vind je niet? Dacht ik wel, ja. Maar uh, om me goed te herinneren moet ik dus een beetje door dit rietpad blijven banjeren. Je ziet helemaal niks meer, want het riet komt tot ongeveer een meter boven onze hoofden uit. En nu komen we bij een uh, bos brandnetels. En een greppel. Ook een greppel, ja. ja. Oh. En hier is de sloot. Hier is de sloot. Jij ging tot aan je knieën het water in. Laarzen vol. <laughs> oh, oh, oh, oh. Nou, daar gaat mijn laars ook ondergelopen. Ja. Tot aan mijn kruis in het water. Heb je hulp nodig? Nou, ik hoop dat ik er los kom. Als de apparatuur droog blijft, dan redden we het wel. Ik hoop dat ze ons al komen redden, Albert. We zwaaien naar het vliegtuig. Ik ben al de overkant. Jij bent over? Dan... We hebben het eiland bereikt. nog niet. Nog niet? Oh. Toch moesten we het tijdens deze tocht maar eens even hebben over jouw fascinatie voor eilanden. Ja. Een boek met ongeveer 100 verschillende, van Klein Bollebult tot aan. Tristan de Koeja, Noordpool, ja, dat... Zuidpool, Indische Oceaan, wat eilanden, ja, ja echt van alles wat. Hoeveel heb je er in totaal? Ik heb er in het boek heb ik ongeveer 90 beschreven. Hou je dat nou bij, uh, turf jij? Nee, nee, ik durf niet echt. En het blijkt ook dat ik er een paar vergeten heb. En sinds de completering van het boek heb ik nog op een paar nieuwe gezocht. Dus ik haal nu net de 100. Ja. Want je bent bijvoorbeeld Engeland vergeten. Een beetje opzettelijk vergeten. Ierland gaat hetzelfde voor. Maar ja, Borneo heb ik dan wel als apart eiland erop staan. Dus een beetje, een beetje inconsequent. Maar ja. Nou ja, Borneo vond ik nou ook bijzonder dat ik van Engeland. Als bioloog kijk je natuurlijk ook naar. De dieren en de planten. En op eilanden komen per definitie aparte soorten voor. Ja, dat is heel vaak zo. Heel veel eilanden hebben soorten die je alleen maar op dat ene eiland vindt. Endemische soorten. Endemische soorten. Ja, en dat maakt zo'n eiland toch wel buitengewoon aantrekkelijk. Jouw waterhoentje van Tristan da Cunha, daar hebben we het al vaker over gehad. Ja. Maar noem nog eens wat. Dat was er één. Nou, niet ver daar vandaan heb je de Inaccessible Island Flightless Rail. Ofwel de Inaccessible Eiland ral. Dat is de, de kleinste niet vliegende vogelsoort ter wereld. Een ralletje de grootte van een kippenkuikentje. Familie van waterhoen, ja. Waterral, meerkoet, diehoek. En uh, dit beestje dat is maar nou ja, 15 centimeter lang of zo. En komt alleen en uitsluitend voor op het eilandje Inaccessible. Ja, de naam op zich al. Ongelijk, hè? Dat maakt dat je er naartoe moet. <laughs> ja, maar het gekke is, je hebt al die eilanden, die honderd eilanden bezocht. En dan kijk ik in de index. En dan denk ik, hé, hey, Ameland. Ik ben nog nooit naar Ameland geweest. Het staat nog op het verlanglijstje. Ja, het ja. ja, staat niet erg hoog op nee. de prioriteitenlijst. Oh, help, krijgen we weer krijgen reacties we weer? van Amelanders. Ja. Wij gaan door naar Klein Bollenbult. Onbewoond ja. eiland, hè? Ja, zeer onbewoond. Ja. Ja. Dit is de provinciegrens. Jij staat in Drenthe. Het eilandje ligt in Groningen. Welkom op Klein Bollenbult. Het kleinste... Ja, het is een beetje discutabel, maar waarschijnlijk het kleinste... Natuurgebied van Nederland. Ja, Hoe groot het, het is van Natuurmonumenten en dat staat officieel in de boeken als uh, een kwart hectare. Dat is niks, hè? Maar ik heb het uh, nagemeten op de satellietbeelden en dan kom ik eigenlijk maar op ongeveer een achtste hectare. De eigenlijke Drents A was dit wat nu dichtgegroeid is. Dat is ook de provinciegrens. En ik altijd maar denken dat Schier het enige eiland van Groningen was. En dat is helemaal niet zo. <lacht> nee. Valt er hier nog iets te beleven? Nou, uh, als we hier een paar maanden eerder zouden zijn, dan uh, zitten hier ja, moerasvogeltjes. De ja. uh, Natuurminer heeft het in 1948 verworven. Het archief was niet meer na te gaan hoe ze het gekregen hebben, maar het, het ruikt ernaar dat het een legaat is ofzo. Ja. Maar dit soort dingen koop je niet, dit soort dingen krijg je cadeau. <laughs> ja, dat klinkt wat onaardig. <laughs> ja, Het aangrenzende moerasgebied op de vaste wal is ja. waarschijnlijk waardevoller. Nou, ik weet het niet, er zijn ook geen inventarisatierapporten. bij de Natuurminer, bij het archief. We weten ze er eigenlijk niks van. Ze weten net dat het van hun is. Ze weten maar... net dat het bestaat. Ja. We, we hebben niet gezegd dat we hier naartoe gaan, maar er stond ook nergens een bord verboden toegang. Nee. nee, je hebt gelijk. Bij een onbewoond eiland denk je eigenlijk ja. aan uh, doodse stilte, maar die vliegtuigjes van, uh, van Hilde die komen hier uh, continu boven kijken. En er vliegen veel muggen trouwens ook. Ja, he, ik voel ze ook. Uh, we worden ja. belaagd, maar dat hoort wel bij een expeditie. Ja, een beetje afzien, <laughs> ja. dat hoort erbij. Ja. Welk eiland staat nog op je verlanglijstje? Een eiland waar ik heel graag kan naartoe ze wil, dat is Aldabra in de Indische Oceaan. Ik heb ik kort een boek van gezien, een fotoboek. Waanzinnig mooi. Ja, van die, die fotoclub Danny Ellinger en zo kon uit. Ja. En toen ja. dacht jij, toen je dat zag... Dat uh, moet ik ook. Je bezoekt nog steeds veel eilanden, dit jaar nog uh, richting uh, de Noordpool ja. naar Jan Maaien. Jan Maaier ben ik net geweest, ja. Daar ligt ook een mooi stukje 17 e eeuwse Nederlandse walvisvaartgeschiedenis. We hebben er ongeveer nou, minder dan 50 jaar over gedaan... om de Groenlandse walvissen rond Jarmai en rond Spitsbergen ook trouwens... zo lang uit te roeien dat ze zich er nooit meer van besteld hebben. Dat hebben onze voorouders gedaan, ja. de Willem Barendsen. Willem Barendsen zelf niet. Nee, maar die, die had die niks tijdens... met walvissen, alleen die, die, die vond toevallig Spitsbergen. Ja. Maar die was eigenlijk op weg naar Indië. Ben je toch wel een eentje uit de buurt. Hè? Maar, ja. Ja, ja. Ik wacht even tot deze verstoring van... Eelde ons heeft verlaten. We staan hier naast die bomen. Wat, wat groeit er op uh, Ik klein Ik zie Bolle alleen maar Bult. elzen. Ja. Vochtmiddende planten natuurlijk. Ja. Hoort dat bij eilanden? Dat uh, expeditiegevoel. Ja, je... ja. Naar Tristan, da Cunha zit je dagenlang op een boot. Ja, het is ongeveer uh, vijf dagen varen van de dichtstbijzijnde andere bestemming. Maar als je met openbaar vervoer naar Tristan wil, dat kan acht keer per jaar of zo. Dan moet je vanuit Kaapstad en dat is ook vijf dagen varen. Die ontoegankelijkheid, is dat de charme van een eiland? Zeker een van de charmes, tuurlijk. Ja. Ja. Als ze onbewoond zijn, de, de afgelegenheid. Als ze bewoond zijn, zijn de mensen altijd speciaal. De ja. speciale gemeenschappen die daar wonen. Ja, dat begint op de Schelling al, zeg maar. Yes. De Schelling is dus ook een apart voorbeeld. Urkestert, dat je apart zijn, dat weten we ook allemaal. En zo kun je wel doorgaan. Elk ja. eiland heeft zijn eigen aparte karaktertrekken. En uh, ja, dat, dat maakt eilanden leuk. Daarom heb je er een heel boek over geschreven, over jouw eilanden eigenlijk. Ja. Een mooi verhaal is ook het flesje. Het flesje, ach ja. Toen ik elf jaar was en Testal nog een eiland was... waar je met de boot naartoe moest, van Den helder naar de oude schild. Enkele uren varen. Dat heb ik een flesje met een briefje over het boord gegooid... Je droomt ervan dat dat dan ergens in, in Chili of Argentinië... ooit een keer gevonden zal worden. Een flesje is inderdaad gevonden. 46 jaar later. 46 jaar later. Dan denk je, nou, dan kan hij een hele afstand hebben afgelegd. Hij is gevonden op de oostpunt van Ter Schelling. Twee eilanden verder. Ja. Twee eilanden verder. En het meest romantische is... hij is in zee geworpen door een jongetje van elf... en hij is gevonden door een meisje van elf. Is dat nou niet mooi? Is toen jouw liefde voor die eilanden begonnen... Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ik denk in die tijd dat uh, Texel nog niet zozeer uh, een eiland was... als wel gewoon een, uh, een duinstrand, een speelbestemming. Ja. Bij het feit of dat het wel een eiland was... toen denk ik nog niet zo heel achter zaken deed, nee. Het boek is net uit, maar toch heb je al weer een paar nieuwe streepjes gezet. Uh, ja. Jan je was een hele leuke. En wat ook een hele aardige was, ook uh, eigenlijk in de buurt... Toch heeft niemand er ooit van gehoord. Dat is een onbewoonde eilandengroep. Halverwege de Canarische eilanden die iedereen kent. En Madeira, waarvan iedereen weet dat het er ligt. Maar halverwege dat het dus in ligt nog een groepje, de Salvagens. Doet aan wild Hoe denken hè? Hebben... Ja, ja, de wilde eilanden zijn ook van Portugal. En uh, die zijn nu in, uh, een nationaal park. Want er wonen geen mensen, behalve twee bewakers. Maar wel duizenden en duizenden en duizenden stormvogels in uh, vier verschillende soorten. Dus het is een heel bijzonder eiland... Daar ben ik nu net dit voorjaar geweest, maar helaas. We hadden toestemming om te landen, maar het weer liet dat niet toe. Je denkt dus dat niet kunnen landen hoort bij stormachtige zuidelijke oceanen. Nee, maar in de, in de warme Atlantische Oceaan overkomt het je net zo goed. Maar dat maakt het wel spannend en dus leuk. Altijd, ja. ja. Ik vond dit al heel spannend. Spannend, ja. eerlijk gezegd. Ik word lek geprikt door de, denk, door de muggen. Ja. Ik zag ook net een daas voorbij gaan, dus het is levensgevaarlijk op Kleinbollenbulten. Ja, en vooral de weg er naartoe was levensgevaarlijk. En uh, weet je wat zo erg is? We moeten nog terug. Dezelfde weg nog terug. En ik hoop dat we het kunnen vinden. Als dit ooit uitgezonden wordt, dan hebben we het gevonden. Ik ben benieuwd. Het Kleinbollenbult zelf is niet heel erg betrouwbaar. Oh, die bollen hier, die, die, die pollen, gras waar we op staan, daar heeft het natuurlijk zijn naam aan te danken. Ja. Het is eigenlijk niet klein bollenbult, maar klein pollenbult. Klein pollenbult. Polletjes van de pluim, zeggen. is dat allemaal. Oké. Okay. Zo, Daar gingen we weer. En als je dan probeert om je laars terug te krijgen... dan blijft de laars meestal staan, hè? Ja. Kijk uit, want daar ging ik mis. Ja, ja. heel goed. Die sla ik over. te luisteren of ik er, er een doodshoofdaapje doorheen hoorde. Maar dat was volgens mij niet het geval. Dit was namelijk live uh, een, een, een stukje muziek opgenomen in de Apenhul. En zometeen een, een langere reportage hierover... over het bijzondere concert tussen de apen. Dit was daar dus een klein fragment uit. Nog heel even terug naar onze expeditiedeelnemers op Klein Bollebult. Ja, we gaan drie exemplaren van het boek Eilanden van Albert Beintema... Verloten, Maar mensen moeten er wel iets voor doen. We willen mooie eilandverhalen. En ben jij dan de uh, juryvoorzitter? Uh, ja, dat vind ik een goed plan. Ja. En het ja. leukste is natuurlijk als het om Nederlandse eilanden gaat. Er zijn er nog genoeg die jij ook niet hebt gezien. Grind staat niet op het lijstje. Uh, het eiland van Brienenoord. Amelands niet. Al die eilandjes op de Loosrechtse plassen. Uh, ja, daar ja, ken ik er ook wel een paar van. Maar meestal ken ik er geen namen bij natuurlijk. De eilanden in het Nadermeer... Die heb ik wel bezocht. Ja, sommige. De middenpool. Nou, precies. Schrijf een mooi verhaal over een eiland of een eilandgevoel. En daar gaan we drie van die mooie boeken van jou over verloten. Hé. Hey. Meteen reactie. Een vuut. <laughs> Goed, wilt u zo'n eilandenboek van Albert Beintema winnen? Schrijf dan een verhaal. Lang of kort. Uh, het is aan u. En uh, stuur het op naar Vroege Vogels, uh, bijvoorbeeld naar Postbus 175 1200 Albert Dirk in Hilversum. Uh, of uh, via de e-mail vroegevogels.vara.nl. De Natuurkalender. De Eerstelingen van deze week. Ja, vanochtend uh, toen ik opstond en daarna ook wegreed, viel het me ook al op in de tuin. Het is echt, echt, echt verschrikkelijk stil. De vogelzang in deze tijd van het jaar is ja, nagenoeg helemaal stilgevallen. Maar uh, toch gebeurt er nog een hoop buiten. Ons antwoordapparaat draait in ieder geval overuren. Blijf bellen, hè? 035 6711 338. En dit is een kleine samenvatting van de meldingen van afgelopen week. Met Reina Bartstra uit Utrecht. Gisteren waren we in de jan aan het schuilen voor een forse regenbui. Met onze telescopen speurden we de plas af. Tot onze grote verrassing zagen we een zeearend aan het einde van de plas... peuzelend aan een grote plooi. Na de bui zagen we iets heel grappigs. Deze zeearend had waarschijnlijk van de vele aalscholvers in dit gebied... afgekeken dat je door je vleugels te spreiden ze kan drogen. Een foto staat op Vroege site. In het noord limburgse Ottersum was eindelijk de koninginepage te zien op onze vlinderstruik. Andere jaren zien we deze prachtige vlindersoort vier weken eerder. Janspier, Den Haag. In onze tuin is een vrouwtjesmerel een nest aan het bouwen. En eh, meneer die zingt s'avonds lekker. Goedemorgen, ik spreek met mevrouw Fedema. Wij hebben een explosie van kikkers en padden. en We kunnen geen stap uit de deur zetten, de tuin niet, het, de straat niet... Overal kleine padden. Het zijn er echt wel duizenden. Goedemorgen, het is Leonophilius uit Op Koude. Hallo. Het warme weer heeft ook enorme sprinkhanen bij ons in de groentetuin gebracht. Dit weekend een exemplaar van 10 centimeter met felgroene ja, vleugels, uh, lijf. Uh, tussen de tomatenplanten die gewoon in de tuin staan en niet in de kas. Het is wel een, wel een klein beetje eng, was die deze keer. Met Mona Boschieter uit Lochem. De afgelopen dagen zag ik in mijn achtertuin een enorme wesp vliegen... met een vervaarlijk uitziende angel. En het insect leek op een hoornaar, maar was wat kleiner van stuk. Dankzij de internetnieuwsbrief van Natuurmonumenten over het landgoed Hakvoort... weet ik nu dat ik een reuzenhoutwesp heb gezien... waarvan het vrouwtje wel vier centimeter lang kan worden... En de grote angel blijkt de legboor te zijn, waarmee ze eitjes in dode sparrenbomen legt. U spreekt met Jet Molenkamp in Zevenbergen tussen 12.30 en 13 uur trokken naar schatting 150 gierzwaluwen in kleine groepjes zonder geluid te maken van oost naar west over Zevenbergen, West Brabant. Het kamerorkest van Nieuw-Zeeland speelde uit de symfonie in D-groot van Johan Stamitz het eerste deel, het presto. We gaan naar het nieuws, gelezen door Anouk Thijssen. Dit is Radio 1, het NOS-journaal. China stopt met het importeren van babymelkpoeder uit Nieuw-Zeeland en Australië. Dit gebeurt na berichten van het Nieuw-Zeelandse zuivelbedrijf Fonterra... over de vondst van een va gevaarlijke bacterie. Van al het melkpoeder dat China vorig jaar importeerde... kwam 90 procent uit Nieuw-Zeeland. De Nederlandse ambassade in Jemen gaat de komende dagen dicht. Er is geen gerichte dreiging. Maar volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken... is de ambassade extra kwetsbaar... doordat vertegenwoordigingen van andere landen dicht zijn...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 In Deventer wordt vandaag voor de 25 ste keer de grootste boekenmarkt van Europa gehouden. Er staan 878 kramen met in totaal 6 kilometer aan boeken. Het thema van de jubileummarkt is zonne-banaan, geen boekenmarkt. Ode aan de bananendoos. En dan nog het weer. Zonnig, droog en 22 tot 27 graden. Nee, zo kan ik het niet lezen. Iets verder weg, Henk. Zo.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 Ruim twee, bijna drie minuten over half negen. Tot mijn grote vreugde is er een columnist aangeschoven. Hier, lekker buiten, bij Stad Zicht. En wie het is... Lies Visgedijk. Tot mijn grote vreugde. Lies, welkom. Goedemorgen. Dankjewel. Wat fijn dat je er bent. Ja, dat vind ik ook. Het is echt zo paradijselijk mooi. Hoe mooi is het hier? Ja, je zit helemaal te genieten, hè? rond te kijken... Jullie hebben de mooiste werkplek van iedereen die ik ken. Ja, ik zeg het ook altijd. Ik schep er ook altijd over op. Ja. Het mooiste kantoor wat er bestaat. Nee, goed. Lies, je vorige uh, column, uh, mocht u hem gemist hebben, hij staat natuurlijk nog op onze website. Die maakte diepe indruk ja, op ons, maar ook op verschrikkelijk veel luisteraars. Ik heb er zelf al enorm veel reacties op gehad. Hoe zat het bij jou? Ja, ik heb uh, veel mensen sms'en me en uh, vrienden die ik al een tijdje niet had gesproken... Die uh, lieten me ook weten dat ze het mooi vonden. En, uh, en mensen die zeiden, schrijf jij een column Of familie die ook zeiden, oh wat leuk, ik wist helemaal niet dat jij schreef. Ja. Maar uh, ja, dat vond ik heel, uh, heel mooi en bijzonder. Ik had me uh, dat hele, totaal niet gerealiseerd. Nee. Hoeveel indruk dat kan maken op mensen. Ja. Ja. Ja, ik heb elke keer tegen jou gezegd, je moet een boekje gaan uitbrengen. Uh, nou, misschien doe ik dat nog wel. Ja. <laughs> ik ben heel benieuwd naar deze column Of die net zo mooi is als de vorige, okay. ongetwijfeld. Okay. Lies is geduiken. <laughs> Ik wil graag een pleidooi houden voor rotzooi in de tuin. Laat composthopen liggen, gooi dooie bladeren onder de heg en leg afgeknipte takken stiekem achterin. Vind je troep een deprimerende aanblik of heb je een partner die van opruimen houdt... en zijn of haar pennen recht en op een rijtje legt voordat hij of zij gaat slapen? Zorg dan dat er een paar plekken heel netjes zijn. Het gezond bijvoorbeeld. Als je het gras maait, dan ziet de rest er al ineens heel rustiek uit. Net zoals wanneer je net naar de kapper bent geweest. Dan let niemand erop dat je je teenagels al negen weken niet meer hebt geknipt... of dat je je bed al twee maanden niet meer hebt verschoond. Kijk, natuurlijk is het fijn als deze mensen een partner hebben die tegen hen zegt... jeetje, wat stinken jouw voeten verschrikkelijk. Ga maar even lekker douchen. Maar andersom, en zeker in de tuin, moeten de mensen die overal round-up strooien... tegen het zevenblad, die elk jaar de hardhouten schutting lekker in de carboleum zetten... of die zeuren over overhangende takken of rottend fruit op de grond... eens even goed naar de vieze rikken luisteren. En nooit, nooit mogen deze mensen slakkenkorrel strooien. De beste slakkenverdeel komt namelijk als de rotzooi is, graag bij jou op bezoek. De egel. Altijd als ik een egel zie, dan verbaas ik me erover hoeveel herrie ze maken. Als een tank doorkruisen ze snuivend te struiken. Een egel in de tuin is het toppunt van gezelligheid. Als je s'avonds in de tuin zit met de krant... en je hoort een egel scharrelen achter tussen de troep... dan roept dat hetzelfde gevoel op als wanneer je, toen je nog klein was... je moeder in de keuken hoorde scharrelen... terwijl jij tevreden in bed lag te luisteren. Overigens kan een egel voor misverstanden zorgen. Een paar weken geleden werd ik s'nachts wakker... De balkondeuren stonden wijd open. Beneden hoorde ik geschuifel. In mijn onderbroek met een honkbalknuppel sloop ik naar de keuken. En ik vond daar de buitendeur wijd open. De portemonnee van mijn man op de grond, alle pasjes eruit en buiten kraakte de heg. De inbreker was er vandoor. Ik hoorde nog meer geritsel binnen. N nog een inbreker misschien? De politie kwam, de kinderen werden slapen naar buiten gedragen en het huis gecontroleerd. Niks. In de dagen erna was ik bang. Heel bang. Zo bang dat ik niet meer alleen durfde te slapen. Een paar dagen terug zat ik s'avonds laat alleen... met thee op het stoepje bij de voordeur mij enorm te verheugen op de nacht. Plotseling klonk er een geweldige kraak. Het leek wel alsof er een guerilla-strijder in het plantsoen stond. Na een hartverlamming sloop ik wat dichterbij en jawel, een egel. Het mooie van angst is dat als je moet lachen hij meteen op de vlucht slaat. Elke keer als ik die nacht bang was probeerde ik aan die egel te denken... Die was toch ook niet bang? Nou ja, niet dat hij daar geen reden voor heeft. Auto's rijden 200.000 keer per jaar over een egel heen. Overal liggen parasieten op de loer. En door het eten van slakken en torren krijgen egels heel veel wormen binnen. Spoelwormen, lintwormen, iedereen profiteert mee. Tussen zijn stekels hebben luizen, mijten en teken een warm, gratis mobiel wegrestaurant. Als wij weer eens zeuren over luizen op de basisschool of over muggen in de slaapkamer... denk dan maar eens even aan de egel. Die kan zich niet eens krabben. De egel komt steeds dichterbij en zit nu ook veel in de tuin. Tot mijn onuitsprekelijk geluk. Kijk, uh, hij is geen bewaker met een flink en hout in zijn hand. Maar het is zoveel beter dan niks. En dat is al heel wat. <tied> Thank you. In de verte hoorde je een soort apengeluidje. Ik vond het een soort piepje, maar ik liet mij hier vertellen dat het echt apengeluid was. U hoorde, het eerste deel, uit, of u hoorde deel 1 uit de eerste orgelsonaten van Johan Sebastian Bach. Bewerkt door Arthur Clazes en uitgevoerd door het Blazes Ensemble trio Cortado. En zij speelden dit op een ja, wel heel bijzondere plek, tussen de doodshoofdaapjes, dus dat waren die kleine piepjes die u misschien er doorheen hoorde, in Dierenpark Apenhulm. Bedoeld als voorproefje van het concert Gorilla's en Violen, dat daar aanstaande donderdag wordt gegeven. Jeanette Parremor sprak na afloop van de sonate met Jasper Grijpink, clarinetist van dit trio.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 Ik moet zeggen, bij het tweede stuk wat er gespeeld werd... zaten ze wel echt heel mooi in rust. Ja. Echt te genieten, leek het wel. Ja, Bach, hè? dat is natuurlijk ja. altijd... Uh, daar wordt iedereen rustig van. Ja. Nou, heb ik nog nooit gehoord van een concert...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 Bij de orang-oetans is er een ensemble ja. en op het Gorilla Eiland zal er een, uh, een mooi ensemble zijn. En bij een van onze restaurants is er ook een uh, concert. concert. Tussen de Gorilla's? Nee, gelukkig niet. Tussen de Gorilla's Die zitten veilig binnen. Ja. De spelers zullen dan op het eiland zitten en, en de toeschouwers die kunnen mooi uh, op de tribune.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 waarvan de een niet gewend is om in een concertzaal te zitten... en de ander niet gewend is om naar Apenhul te gaan. Dus we hopen daar ook gewoon de wereld van bepaalde mensen wat het groter mee te maken. Ja, Jasper, heb jij eens op een gekkere plek gaan staan dan hier om muziek te maken? Ik uh, kan het me niet herinneren in ieder geval. En ook omdat we natuurlijk echt op de plek staan waar de apen echt uh, los rondlopen. Dus ja. we hebben ze echt uh, helemaal om ons heen. Tot nu toe ging het goed. Bladmuziek staat ook nog gewoon op de standaard. Ja, zeker. Uh, zie ik, dus ze gedragen zich wel, hè?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 Ze hebben echt wel aandacht voor die mailwormen, zie ik. komen ze toch op af. Ja, mailwormen is echt een lekkernij voor ze. En daar komen ze zeker wel op af. Het is ja. best wel spannend voor ze nu. Ja? En dan op de grond te gaan, terwijl er ook nog een, uh, nou, een klein concert wordt gegeven. Maar ik zie dat de dapperste echt uh, wel richting grond komen. Volgens mij mogen we wel de conclusie trekken dat doodshoofdapjes in ieder geval niet erg muzikaal zijn. Ik denk dat dat de juiste conclusie is. Hm. Donderdagavond dus, dat concert Gorilla's en Violen in Dierenpark Apenhul in Apeldoorn. Um, mocht u nou denken, nou, dat lijkt me best leuk om daarheen te gaan. Wij geven uh, tien keer twee kaartjes weg, twintig kaartjes, dicht, maar u kunt er dan met z'n tweeën heen. Kijk op onze website voor meer informatie, vroegevogels.vara.nl Le Petit Pièce was dit uh, van de Fransman Claude Debussy. Uitgevoerd door Ronald van Spaandonk op klarinet en Alexandre Taro op piano. Hier nou, een stukje verderop beginnen de excursies alweer, zie ik. Dus af en toe kunt u misschien wat geluiden daarvan horen. Er gaat hier altijd zo'n bootje over het meer En mensen verzamelen zich hier dan buiten een klein stukje verderop. Dus dat zou u nog een beetje kunnen horen. Ja, de. Ze gaan, staan volgens mij op het punt van vertrekken het bootje over het Nadermeer. Wij gaan het hebben over dansaapjes. Het woord alleen al dat... Ik, nou ja, goed, ik kan me niet voorstellen dat er mensen zijn die zoiets leuk vinden... maar in, in Jakarta zijn ze bijvoorbeeld nog volop aanwezig, dansaapjes. Uh, wie er ooit was, kan het zich misschien herinneren... op iedere straat doe zo'n man met een zielig aapje aan een ketting. En uh, het aapje moet dan allerlei kunstjes doen. Uh, de Nederlandse Femke Den Haas strijdt hier tegen al langer dan tien jaar... En heel even is ze in Nederland. En gelukkig zit ze hier om met ons erover te praten. Goedemorgen, Femke. Goedemorgen. Goedemorgen, je mag een beetje zo richting de microfoon, dat is het fijnste. Um, ja, ja, jij voert hier tegen de strijd. En de meeste mensen doen dat dan vanuit Nederland. Maar jij zit ook echt daar, hè? Ja, ik ben echt expres naar Indonesië verhuisd... om het probleem daar beter te kunnen aanpakken. Ja. Dus dan kan je ook beter leren van... Joh, hoe zit het precies in elkaar? En, uh, en ja, op alle vlakken het proberen aan te pakken. Ja, het, het, echt bij de rotel, wortel proberen uit ja. te roeien... in plaats ja. van dat je op afstand iets, uh, iets voor je te doen. Ja. Ja. Maar, maar vanwaar die betrokkenheid? Ja, ik ben tien jaar geleden naar Indonesië verhuisd omdat ik toch... Ja, ik, ik ben altijd al werkzaam geweest in dierenbescherming. Um, in Nederland ook bij Stichting AAP bijvoorbeeld. Dus mm -hmm. ik, heb, uh, ik heb al veel ervaring met primaten, ook in uh, Afrika met chimpansees. Ik heb altijd de drang gehad om naar Indonesië te gaan... omdat er heel veel illegale handel ook toch vanuit Indonesië, Europa binnenkomt. En ja, er zijn ontzettend veel problemen op het gebied van dierenbescherming... En ik wilde graag daar zijn om uh, meer ja, aan het probleem te kunnen doen. Ik had het gevoel dat ik op afstand minder kon bereiken. Ja. En in 2002 kreeg ik de kans om naar Indonesië te gaan, om daar te helpen met het opzetten van een, uh, een dierenopvangcentrum bij het vliegveld. Dus toen dacht ik: nou, ik ga er voor een jaartje naartoe om te helpen, ja, toch echt die protocollen op te zetten en hoe, hoe ga je om met de dieren die binnenkomen uit de illegale dierenhandel? Ja, het gaat er vooral van smokkel ook. Ja. ja. Hoe vang je die dieren op? En, en toen bleek dat het probleem nog groter was... dan ik me had kunnen indenken. En de diersoorten waar we mee te maken hadden... was enorm verschillend. Ik bedoel, we hadden slangen, beren, apen. Van alles kwam daar binnen. En er was gewoon echt een nood aan mensen. Er was, we, ja, we voelden ons ontzettend nuttig. Het kleine team mensen wat daar aan het werk was... Um, was, ja, was heel erg... Uh, ik kon echt het verschil maken. Ja, precies. en Dus ik had na een jaar... Gewoon het gevoel van ja, ik kan nu niet weggaan en kan hier niet uh, meer vandaan lopen. Ik moet nee. nog zeker een jaar blijven. En inmiddels ben ik al tien jaar in Indonesië aan het werk, eigenlijk al langer, ja, sinds 2002. Ik ben voor het eerst naar Indonesië gegaan in 1996. Dus dan had ik kennis gemaakt met uh, de orang oetangs en het regenwoud. Want Daar heb ik toen zes maanden vrijwilligerswerk kunnen doen. Ja. En dat heeft me altijd bezig gehouden. Ik bedoel, die ervaring met orang oetangs is een ervaring wat je gewoon nooit meer los kan laten. En het probleem van de illegale handel en dat dat ja, tot vandaag de dag nog bestaat... is iets wat mij uh, drijft om daar te blijven. Ja. ja. En um, ik, ik, ik ben daar nooit geweest. Ik kan me wel iets voorstellen bij het fenomeen dansende aapjes. Maar, maar leg het mij eens uit. Wat, wat, wat gebeurt er zo al met die beesten... Ja, dus inmiddels hebben wij een organisatie opgezet in Indonesië. En we houden ons dus bezig met dierenwelzijn in het algemeen. Dus ja. op alle vlakken. Dus niet alleen de illegale handel in, uh, in wilde dieren. Maar ook de dieren die eigenlijk nog geen beschermde status hebben in Indonesië. En dan hebben we het dus over bijvoorbeeld de makaken. Mm -hmm. De makaken is een primatensoort wat eigenlijk het meest wordt uitgebuit. Ook op wereldwijd niveau. Voor laboratoria en um, nou, voor, voor vers op verschillende vlakken. Ja, het is een redelijk klein, handzaam aapje. Ja, ja, precies. Ze zijn klein en ze zijn redelijk makkelijk te vangen. En uh, ze zijn in Indonesië helaas nog niet beschermd. Mm -hmm. En dat is een groot probleem. Op het moment dat de apen uit het bos worden gevangen, dat is in feite illegaal. Maar dan is er uiteraard nooit iemand bij betrokken. Er wordt geen controle uitgevoerd. Dus de aapjes komen terecht in Jakarta op de markt en worden dan verkocht... Voor een hele lage prijs, dan heb ik het echt over 7 euro mm -hmm. 8 euro. Als ze nog een baby zijn, dus dan zijn ze bij de moeder uh, weggehaald, dus de en dat gebeurt op een hele vrede manier. Worden die baby's dus bij, uh, bij hun moeder weggehaald? Um, ja, de moeder wordt uiteraard vaak neergeschoten en die api's die komen dus terecht op de, op de markt. 50% overlijdt, de andere 50% van die aapjes die dan toch wel overleefd. Ja, die komen vaak terecht uh, ja, in de circuit, bijvoorbeeld als de dansaapjes. Ja. En de dansaapjes is eigenlijk echt een fenomeen wat we sinds 2009 heel erg hebben zien opkomen. Oh, zo kort nog maar. Ja, het was vroeger meer traditioneel. Er was een klein groepje mensen uit een dorpje in Oost-Java die, die met dansaapjes rondreisden. Maar dus dat, het is nu iets wat in de, maar, wat het wat het toerisme weer veel, veel meer opkomt. Ja, sinds 2009 hebben we het echt meer commercieel zien opkomen in Jakarta. Dus echt een paar grote bazen die dan die aapjes op grote schaal inkopen. Ja. En ze dan trainen. Dus laten trainen. Nou, de trainingsproces is ontzettend vreten. Hun Tanden worden geknipt, ze worden uitgehongerd. Ze moeten aan een kettingje, worden ze opgehangen om te leren op hun beide benen te kunnen staan. Ja. Uh, ze worden aan hun voetjes opgehangen om te leren, op hun handjes te staan. Dus en dat, dit vinden mensen leuk om naar te kijken? Nou, en dan uiteindelijk, als die aapjes helemaal getraind zijn... dan worden ze dus aan, ja, aan tienerkinderen uitgehuurd of verhuurd. Dus het is eigenlijk ook een uitbuiting van de kinderen die erbij betrokken zijn. Daarom zijn we daar ja. ook mee bezig. Het is een soort pooiersysteem ja, bijna. Ja, eigenlijk is dat wel een soort pooiersysteem. Dus die aapjes die worden dan zeg maar verhuurd. Die kinderen die komen in de schuld, want ze moeten per dag een bepaald bedrag betalen... En de voorbijgangers, ja, die vinden dat zielig. Die ja. vinden die aapjes zielig, en die gooi je dan toch maar wat geld toe. En je ziet die aapjes dus echt langs de kant van de weg. Dus ze betalen eigenlijk in... medelijden. Ja, ja, uit de interviews, want we hebben echt heel veel onderzoek gedaan, want we moesten natuurlijk echt, ja, ook, ook weten wat vinden de mensen hiervan. En want we moeten natuurlijk wel het publiek aan onze kant krijgen, want als we met die inbeslagnames aan de gang gaan, ja, is het belangrijk dat iedereen dat we daar steuning krijgen, ook van het publiek. En Eigenlijk, ja, we krijgen ontzettend veel telefoontjes ook van, van studenten, van gewoon voorbijgangers, die ons opbellen en zeggen: er staat hier een aapje, doe wat alsjeblieft. Ja. Mensen in Jakarta vinden het ook. Uh... Over het algemeen vreselijk en geven eigenlijk alleen maar geld uit medelijden. Ja. En ja. nou nemen jullie niet alleen die aapjes in beslag. Want dat is natuurlijk een beetje. Uh, ja, je kan een aapje weghalen en dan komt er weer een nieuw aapje. En dan eigenlijk handhaaf je dan natuurlijk het probleem. Maar jullie trainen ook de politie, bijvoorbeeld, hè, in Jakarta. Ja, we hebben inderdaad ook training, trainingen georganiseerd in het handelen van de aapjes. En ook uh, bepaalde wetten die eigenlijk Indonesië een beetje vergeten waren. Uit 1933 heb ik het dan over een dierenwelzijnswet bijvoorbeeld. Mm -hmm. Die hebben we gebruikt tijdens workshops... Om, om te laten zien aan de politie en, en ook um, ja, de lokale gemeente... dus uh, de, de lokale overheid, om, uh, ja, dat die wetten bestaan. En dat ja. we ze kunnen gebruiken. en uh, Vorig jaar is die wet uit 1933 eindelijk aangepast. Dus nu staat er gewoon een boete op... Um, voor iedereen die zich dus, dus de, die wet overtreedt, uh, wat ja, met deze tijd uh, ja. oké okay is. Dus uh, inderdaad, gewoon een, een goede, goede boete. Niet 5000 roepia uit 1933, maar nu gaat het om 5 miljoen roepia. En ja, dus de, die wetten zijn nu aangepast. En het mooie is dat dus de gouverneur van Jakarta hij heeft dit jaar uh, gezegd, oké, okay, nu even geen inbeslagnames, want we hebben behoorlijk wat apies in beslag genomen vorig jaar. En uh, dat ook met steun vanuit Stichting Apen bijvoorbeeld. Die hebben ons maar project... hoe reageren dan die apen en die apenhouders dan? Want die, die, die raken natuurlijk wel hun broodwinning kwijt. Je maakt daar geen, niet echt vrienden natuurlijk. De apenhandelaar, dan heb ik het eigenlijk over de grote baas. Ja. Hè? En die proberen we aan te pakken. Want zoals we al eerder zeiden, dat zijn een soort pooiers. En die ja. kunnen best wat anders doen met, uh, om geld te verdienen. Ja. En die hoeven zich niet met zulke vrede... en eigenlijk toch ook illegale praktijken bezig te houden. Tuurlijk, die, die zijn niet blij. Nee. En daar hebben we ook wel... Um, ja, zeg maar bezoeken van gehad. Of uh, ja, toch, daar hebben we wel mee in conflict gelegen. En ja, uiteindelijk kunnen zij er eigenlijk niks mee. Want het gaat natuurlijk om een regelgeving vanuit de overheid. Ja. En wij, wij zijn dus nu alleen maar bestempeld als de uitvoerders van deze regelgeving. En omdat wij een team hebben van mensen die weten hoe ze de aapjes moeten handelen... zijn wij dus de een... Kijk, de politie doet de inbeslagnames en wij staan daarachter. Ja, en die aapjes die kunnen natuurlijk niet terug de natuur in, neem ik aan. Ja, de aapjes komen dan zeg maar... Ja, eerst ze komen bij ons op project terecht. Ze gaan door een quarantaine en daarna uh, moeten we ze hersocialiseren in groepen. Dat mm -hmm. is een heel moeilijk proces. Want het gaat natuurlijk om getraumatiseerde aapjes... die eigenlijk geen aapje meer zijn. Ik bedoel, ze lopen rechtop en ze doen rare trucjes. en Dus daar moeten we een groepen van vormen en uiteindelijk is de bedoeling dat ze worden vrijgelaten. Dan hebben we andere apen die we als bijvoorbeeld uit ja, die als huisdier gehouden zijn of dat zijn nog meer apen die echt nog aap zijn. Die hebben ook hun tanden nog. Die kunnen nog normaal gedrag vertonen. De dansapers hebben dat minder. Ja. Dat zijn hem zeg maar de frieks van de apen die we nu hebben onder onze, in onze opvang. Ik moet een beetje tempo gaan maken, ja. want we, we zitten tegen de tijd aan. En ik wil nog zoveel van je weten, maar we moeten het kort houden. Wat, wat kan ik vanuit Nederland doen om jou hierbij te helpen? Kan ik bedoel? Ja, uh, nou ja, via Stichting Aap loopt er een speciaal fondsenwervingsprogramma voor de Dansaapers in Indonesië. We uh -huh. hebben ook een website, jakartaan en in Nederland hebben we sinds kort een website, stichting Ja, dat is gewoon J-A-A-N, toch? Ja, ja. dus via, via deze website kunt u ook uh, zien hoe u kan doneren en helpen. Ja, en jij gaat zo meteen uh, met piepen en wandjes naar Schiphol, want je gaat weer terug. Ja, precies. Ik had een kort bezoekje in Nederland, dus het is erg leuk om hier even te zijn en even ja. van de natuur ook uh, hier in Nederland te genieten. Jullie hebben een prachtige plek hier. En, uh, maar ik had dus een kort bezoek, dus uh, echt even dingen regelen en snel weer terug naar de apen. Oké. Okay. Femke de Haan. Dank je wel voor je informatie. En heel veel succes met het goede werk wat je, wat je daar doet in, in Jakarta. Ja. Uh, um, even kijken hoor. We gaan zo meteen volgens mij naar het uh, nieuws. En dan zijn we zo meteen terug met onder andere de Duinvlinder telling. Welke vlinder doet het best dit jaar? We gaan het horen. Onvoltooid verleden tijd op de radio.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 KPN doet het gewoon. Ga naar kpn.com. Zakelijk, ook voor de voorwaarden. Ibarra wordt het 3-2. Ja, het wordt 3-2 voor Vitesse. Terugleg 16 meter bovenop. Geen goal, coach. De Segli, maar die bal is te zacht. Maar die krijgt hem toch nog mee. En hij scoort! Fuzilip scoort! De eredivisie, de Premier League, de Serie A en meer topvoetbal. Kijk je live op Fox Sports.